De winkelketen zegt dat er veel klachten van klanten zijn binnengekomen en zegt daarbij dat de situatie in België niet te vergelijken valt met die in Nederland. Scholen zijn vaak onnodig veel geld kwijt aan de inkoop van schoolboeken. Volgens de mededingingsautoriteit NMA komt dat onder meer doordat er minder concurrentie is en scholen boeken Europees aanbesteden. Sinds 2008 krijgen onderwijsinstellingen een bedrag per leerling waarmee ze boeken kunnen kopen. Omdat het over grote orders gaat, moeten ze die Europees aanbesteden. Dat heeft volgens de NMA geleid tot minder concurrentie, omdat er maar twee distributeurs zijn die zulke grote orders aankunnen.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 Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog drie files. Op de A10, de Ring van Amsterdam... vijf kilometer tussen Amstel Business Park en Oud-Zuid. Ook vijf kilometer op de A12 van Den Haag naar Arnhem... tussen Knopen Lunetten en Driebergen. En een korte file op de A27 van Gorkum naar Almere... bij Beeldhoven, daar staat drie kilometer... Verder is de A50 van Apeldoorn naar Emmeloord nog steeds dicht... tussen Knopend, Hattermerbroek en Kampen-Zuid. Er is daar een oplegger geschaard. Het bergen daarvan gaat nog enige tijd in beslag nemen... dus het verkeer richting het noorden kan, het, kan beter omrijden via de A28. Een idee voor iedereen die zijn groothandel nog meer wil laten groeien. U ziet potentie, maar grotere omzetten en voorraden... betekent ook extra financiële zorgen.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 Onze gast was de afgelopen vijftien jaar druk, druk, druk, want hij nam zes cd's op, schreef twee romans, maar een dichtbundel ontbrak nog en die ligt hier nu op tafel. Laat het orgel jammeren met kleurrijke randfiguren uit stad en dorp, pijnlijke ontboezemingen, muziekavonturen, voetballers met baarden en snorren en dan is het geen wonder dat het orgel jammert. Hier is Meijder Palma. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Meijder, het komende uur is eigenlijk een onmogelijke opgave. Want ja. uh, iedereen om jou heen, inclusief jouw eigen vrouw, zegt dat je zo gesloten bent als een oester. Oh, is het zo? Ja. Ja, ja, ik heb ook een nummer over, maar uh, dat... Uh, Wat ook, zeg je? Uh, ik heb ook een... Ik heb ook een nummer dat Oester heet, dus dat, uh, <lacht> <ja>. <lacht> Maar dat valt wel een beetje mee, toch? Uh, je herkent het helemaal niet. Uh, nou, maar dat, dat, dat, dat, dat is wel een verrassing dat iedereen het zegt, maar dat zal wel... Nou ja, iedereen. Ja. Een aantal mensen die wij hebben gesproken, waaronder jouw vrouw. Oh ja. Ze zegt trouwens wel, daardoor blijft hij mij boeien. Oh ja. <lacht> ja, ja, ja. ja. Nee, klopt. Ja. En dat je haar ook keer op keer verrast. Dat, dat ze dan echt geen idee heeft wat er nou weer in dat hoofd omgaat. Nee, en wat eruit kom, ja. uit komt. Ja, ja, ja. ja. Nee, dat, uh, ja, dat, ik ben altijd wel een uh, zeer op mezelf staande persoon geweest. Dus dat, uh, maar ik ben wel, wel, wel wat losser in de loop van de jaren geworden. Dus dat, uh, omdat je vond dat dat moest of omdat anderen dat zeiden? Hoe ging dat? Nou, door? nee, ik was vroeger uh, als uh, pieper uh, ook een beetje een stotteraar En ik kon niet echt goed communiceren. Uh, dus dat is uh, in de loop van jaren wel beter geworden. Door mijn werkzaamheden in. Uh, mensen, business, dan uh, moet je wel een beetje communiceren natuurlijk. Dan, uh... Ja, dan zit er niks anders nee, op. Nee. was je echt een stotteraar dan? Ja, wel een beetje lichte stotteraar, Of licht, soms uh, wel zwaar. Ja. En hoe maar, heb je dat, dat afgeleerd? Want ik heb net de King's Speech gezien. Heb jij maar oh, nee, gezien? Oh nee, die, die wil ik nog wel eens zien. Ja. Uh, ik ben ja, maar, benieuwd uh, wat jij daarvan vindt dan. Ja, ik heb het vreemd genoeg uh, voornamelijk uh, in kleine gezelschappen of zoiets. Of uh, dat ik mij... Uh, dan wil ik iets vertellen en dat, dat komt er dan niet helemaal goed uit. Zo. Maar meestal het, het, het, tegenwoordig is het tegenwoordig niet echt meer het geval. En wat zijn dan kleine gezelschappen? Nou, feestjes. Dan, dan, uh, dan wil ik even mijn ei kwijt of dan is iedereen die wil dan even wat zeggen. En dan moet ik me wormen en dan gaat het soms maar. Dit komt mij bekend voor. Lees het uh, een van de eerste gedichters voor. Jammer. Jammer, oké. Okay. Toch? Da daar gaat hij ja. over. Ja, ja ik ja, overval ja. je daar nog mee. Dat die... uh, kan ik wel even zeggen. Of even uh, jammer. Jammer. Uit het ja. bundel Laat het oorlog euh, laat het laat het orgel jammeren. Ja. Het gedicht Jammer. Graag hield ik hilarische en filosofische bespiegelingen met brabantse dictie wollig verwoord. Maar dat zit er voor deze stugge en stotterende Noordeling niet in. Mijn stem wordt tijdens feestjes en discussies nauwelijks gehoord. Oh, ik dacht dat het woord jammer er nog achteraan kwam, maar dat is de, jammer, de, de titel. Ja. Ja. <laughs> en je bent een Fries die in uh, Groningen woont, hè? geboren ja. in uh, Seurhuis de Veen. Voel je je dan in, in de eerste plaats een Noorderling of, of echt wel een Fries nog steeds? Nou, uh, vreemd genoeg krijg ik ook wel vaker uh, nu uh, het commentaar dat ik een, een Groningse accent heb. Terwijl ik denk, zelf denk dat het Fries is, no? maar mensen die horen het verschil niet meer. Dus ik denk dat ik wel veel uh, van het accent misschien heb overgenomen. Ja. Want, ligt dat, uh, gaat dat zo makkelijk bij jou dan? Uh, dat weet ik niet. Uh, ja, je, je kijkt natuurlijk wel, wel genoeg mee uh, uit de stad. En, uh... Hoe lang woon je daar nu dan? Sinds 1989. Uh, nee, nee, ik woon sinds vijf jaar uh, nu uh, in een dorpje buiten de stad Groningen. Maar ik heb nu wel een werkplek in de stad. En, uh, dus ik kom uh, wel vaak nog in de stad elke, elke week. Ja. En was dat belangrijk dat er een werkplek kwam in de stad? Hoe ja, want ik miste dat wel een beetje. Uh, we zijn een beetje verhuisd ook vanwege mijn, uh, onze, onze twee dochters hadden we wat meer plek nodig. En uh, had ik eerst ook een studiootje. Met, in Je mijn, vond dat uh, ze op het land moesten opgroeien? Nee, ik kom zelf wel van het platteland. Dus, uh, maar mijn vriendin is geboren en getogen stads die mist het wel. En die heeft ook een, een beetje een werkplek, een beetje buiten het centrum. Dus die, uh, die, heeft, die is nog wel vaak op Funda aan het uh, rondneuzen. Maar ik uh, <laughs> denk dat de financiën het eerst uh, nog niet uh, toelaten, want ze wil niet, niet, niet in een buitenwijk. Dus dat is. Uh, dan me, houdt het op. Moeten we niet zoveel ijs in hebben. Maar, uh, <laughs> maar ik heb uh, gelukkig nog een heel mooie plek in het oude scheikundige laboratorium in de stad. Het uh, ja. heet het Paleis uh, dat heet tegenwoordig. Een soort creatieve bedrijvenruimte met veel kunstenaars. En ik, ik ben een van de twee muzikanten die er ook zitten. Ja, dus dat is uh, hartstikke mooi. En voor de Groningers? Dus, dat is vlakbij Simplon, een... botering. Ja, ja ik botering. heb er ook een slaapbankje, Dus dat verlaten later wordt, dan uh, ga ik nog even blijven pitten. En dat gebeurt dat regelmatig. En wat dus, vindt de vrouw daarvan? Uh, nou ja, kijk, de, de, de, de, de, de laatste trein van Groningen naar gaat al om 12 uur. Dus dat is een beetje lastig. Vroeger was vroeger wel een nachttrein, maar die heb je niet meer. Dus, uh, of je moet met de auto, maar dan kun je weer niet drinken. Dus dat, uh... Het is vrouwendag hè, vandaag. Sta jij daar, heb jij daarbij stilgestaan? Nee, dat wist, heb ik niet, ook niet gehoord. Nee. Er is niemand die jou daarop geweest heeft? Nee. Ik heb het ook niet gelezen in de krant, maar dat is echt waar dus. Ben je iemand... Ja, het is echt waar. Ja, nee. 8 maart. Wist je dat, dat het 8 maart vrouwendag is? Nee, Jezelf? ik heb het wel eens gehoord dat het vrouwendag was. Maar, maar het is niet iets waar jij jaarlijks maar, bij stilstaat. Wel, wel vandaag moest ik een levensverhaal... Ik schrijf voor een Fries maandblad de mannen... schrijf ik een levensverhaal over een aparte Fries. En die ging over een Friesen die heel wat heeft meegemaakt. Dus die, uh, dat, dat was dus echt een uh, vrouwenverhaal uh, op die uh, forma. Die heb ik vandaag wel dus uh, nog even flink afgemaakt. Of uh, af, uh, <laughs> afgemaakt in de zin van dat verhaal heb ik afgemaakt. Ja, ja, ja ik snap. Ja. Wat, wat is dat dan? Wat, wat, wat, wat voor vrouw was dat, dat jij haar ging interviewen? Uh, ja, zij woonde in en zij uh, uh, Dus het in, dorp waar je zelf ook woont. Ja, en zij mailde mij vorig jaar... Uh, van dat uh, no, ze... Uh, dat ze had gehoord dat ik ook uh, in het dorp was gaan wonen. en Dat vond ze wel interessant. en Ze was zelf ook en, Nou, Het was wel duidelijk dat het, dat het een vrouw met een verhaal was. Maar ik werd een paar keer heen en weer geëmaild. En toen, toen vroeg ik van mag ik je een keer interviewen voor een levensverhaal? En, Hoe oud is ze? Ze is 57 of 58. Ze is dus van 53, ik weet niet precies. Ja, uh... nou, dan ben je 57 ongeveer. Ja. En uh, uh, je doet dat maandelijks of zo? Ja, je... uh, eens in twee maanden. Het is een beetje begonnen vanuit mijn studie. Geschiedenis, hè? Uh, geschiedenis, geschiedenis hadden we methoden en begrippen historisch interview. En heb ik een keer samen met uh, studievriend twee oude communisten geïnterviewd. Via een hele lange methode, gewoon de bandrecorder op tafel... en maar uren laten uh, spreken. En dat heb ik toen samen met Nick de Vries... later ook gedaan uh, voor ons tijdschrift De Blauwe Verde. Hebben we hebben uh, vijftien eigenzinnige figuren uh, uit Friesland geïnterviewd. En uh, dat is later ook in boekvorm uitgebracht. Oh, dat is dat interviewboek ja, dat je hebt ja, gemaakt? Ja, En de Blauwe verder bestaat nog steeds als tijdschrift? Die bestaat niet meer. Nee, dat, uh, hij is nooit officieel opgeheven, maar uh, door alle, allerlei drukte van uh, beide kanten... Uh, dat, niet, niet is meer. dat niet meer? Het, het, het levert ook, ook geen geld op. Het was meer in het begin een soort uh, platform voor onszelf... om uh, een beetje onze verhalen kwijt te kunnen. En voor wie schrijf je die, die levensverhalen dan nu, twee maanden? Voor de, de mannen, dat, die heeft 3000 abonnees in Friesland... Hoe de, heet het De, de, de, de Moana, dat betekent ook de maand. Ja. ja en uh, en komt twee maandelijks uit. Het is uit. een beetje een soort freestyle glossy ook. En, uh, er zit veel uh, poëzie en proza in. En ook uh, interviews met uh, deze en gene. En dus uh, dat, ik vond het wel weer leuk om dat weer een keer op, op te pakken. Ja, want ja. wat vind je daar leuk aan? Nou ja, een beetje die levensverhalen. Dat, dat vind ik altijd wel leuk. Een beetje... Soms ook bij hele uh, tussen haakjes normale mensen. Die hebben toch wel vaak uh, iets te vertellen. Mm -hmm. En uh, dat, dat zal toch nog een beetje te maken hebben met mijn studie. Dat ik het uh, toch wel leuk vind om ja, dat een beetje uh, eruit te halen. Ja. Ja. Want in dit beetje, geval ja, architectie... van deze mevrouw. Waardoor was jij uh, getriggerd? Dat je nee nou, ja, uh, ledelijk woord trouwens. Ze had uh, ja, van alles meegemaakt. Uh, eerste de huwelijk uh, bleek haar man uh, een homo. Ik kwam een met twee kinderen achter en toen gingen ze naar de Forstbeweging de begin jaren 80. Dat was de, de feministische beweging. Ja, zo de Forstgroepen, ja, ja, de zelfhulpgroepen. En uh, toen kwam ze, was ze zelf 28, kwam ze een jonge jongen tegen en uh, dat was ook niet goed. Die was uh, ook een beetje. Uh, die was die jongen, 18, zij was 28, dus dat uh, ging ook mis. En, uh, en toen. Uh, via wat omzwervingen met een, uh, ook een mislukte relatie kwam ze op Ameland terecht. En dat ging omzwervingen terecht. met u? Uh, nou, had ze ook nog een andere relatie. Het oh, ja. ah, uh, is misschien ook een beetje dom <lacht> om die over haar te <lacht> Misschien vindt ze het ook niet echt leuk om met, op de landelijke raad. <lacht> dat is allemaal te lezen. Ja, binnenkort. Allemaal te lezen ja. Ja. En is het dan wel met haar naam en een foto? Ja, ja, ja, ja. en, en, en, en ze, ze is nu ook wel. Ze heeft een moeilijk leven achter de rug, maar ze is nu wel echt uh, weer blij uh, hoe ze het nu in het leven staat, dus dat is wel een mooi einde. Ja, ja een mooi einde. Ja. En gelukkig in Zuidhoorn nu, ja. bij jou in, ja. het, in het dorp. Ben jij eigenlijk iemand die heel erg nadrukkelijk dat nieuws uh, bijhoudt? Welk nieuws? Nou, het nieuws. Met hoofdletter, uh, met kapitale letters. Nou, ik lees wel een beetje. De krant en uh, het journaal, dat schiet er wel eens bij in, maar... het uh, Noorden? Nee, de Volkskrant. Hm. Ja. Nee, dus de, dat lees ik wel. Ja. Goed, uh, de tegel ligt daar. Ja. In 2002 hè, was je hier ja, eerder, ja. te gast. 2002. Ja. En weet je nog wat je toen op de tegels schreef? Ja, toen, ik had toen geen enkele inspiratie. En toen heb ik uh, van Gumba, die was ik toen ook... Uh... Ik bezig geweest met de cd, toen had ik toen een spreuk van hem overgenomen. Ja, je had toen samen met Goomba een... een, ja. een hij had een cd-hoes gemaakt, Ja, ja samen met de, die andere Tilburgse tekenvrienden. Ja. Ja, ja, ja, het zag heel mooi uit, heel mooi, ja. Uh, ja. Heel mooi hoesje. En uh, dat was vrij naar Goomba, uh, iets met Hitler? Nou, je, je, je kunt veel zeggen uh, uh, over de art of Hitler, maar niet dat hij een klein snorretje had. Ja, dat ja. was hem, ja. Goed, en nu komt er een tekst van jouzelf, mag ik aannemen. Je hebt nu meer inspiratie dan in 2002. Ja, ja, ja. Nou, ik kan er misschien op inhaken met... Uh, ik heb ook een gedicht, uh, het gaat over snorren en baden. Ja. Uh, of, uh, ja, nee, maar ga je gang. Ja, nou, komt. die tekst doen we op het einde, hè? de tegeltekst. Maar ja, nu, nee, nee. nee, dat, nee oh, ik heb... je bedoelt dat je. Nee, nu snap ik het, het snorretje van Hitler. En ja, de, ik denk van dan. dan, dan de Moeiteloos ja, over ja, naar ja. de snorren en de baan ja. uit jouw bundel. Ja. Is namelijk, er zitten vijf afdelingen in de bundel. Ja. Laat het orgel jammeren. Tussendoor meld ik nog even dat uh, luisteraars uh, hun uh, opmerkingen kwijt kunnen op onze website uh, radiokunststof.nl. Nou, de bundel van mijn talen heet Laat het Orgel Jammeren. Vijf afdelingen, waaronder uh, de afdeling voetballers met baarden en snorren. Nou, dan weten we wel in welk jaar we zitten. Ja. Jammer dat er in een voetballerij... nog maar zo weinig voetballers met baarden en snorren zijn. Die lulletjes in roze water met haarbanden, handschoenen en gouden balletschoentjes van tegenwoordig. Een baard staat voor mannelijkheid, eigenzinnigheid, standvastigheid, doorzettingsvermogen en brute kracht. Voetballers met... Nou die bekerwedstrijd uit 1981 van PSV tegen FC Wageningen. PSV op dat moment nog ongeslagen lijstaanvoerder van de eredivisie. FC Wageningen had een beest van een elftal. Met negen baardapen en twee snoddragers. Met baarden voetballers. Met baarden voetballers. Met baarden en snorren dikke snorren. O -o -o. In het Wageningse elftal zaten een slager, een bouwvakker, een montuur, en een gymnastiek leraar. Twee Graafdelvers. De semi-pros van Wageningen wonnen met 1-6. Nog altijd de grootste thuisnederlaag die PSV ooit heeft geleden. Met het verdwijnen van de snorren en baden... zijn ook de echte kerels uit de voetballerij verdwenen. Voetballers met... Ja, mijn de Thalma, zing leest voor uit zijn bundel Laat het orgel jammeren. Ja. Uh, ja we had het niet eens aangekondigd dat je jezelf begeleidt op een kofferorgeltje. Uh, nee, uh, uh, sorry. Dit is een, uh, een uh, synthesizer. Maar ik heb oh. inderdaad ook een, uh, een oud uh, West-Duits kofferorgeltje. Die Want heb je nou, wel bij je, toch? Nee, die heb ik niet bij me, oh. nee. nee, Ik dacht van, ik hoef maar een paar nummers te doen. En, uh, ja, man. Ja, en ik moest weer naar de trein en het gesjouw en ik ben al een beetje ziek. Dus. Uh, <laughs> nee, maar. Uh, Had ik, ik me zo verheugd op die ja, koffer ja, ja. Maar ja, mij kun je alles wijs maken. Want ja. ik dacht: dit is een kofferorgeltje. Nee, dit is toch een. Een zeer moderne is een Sinter, ja, ja, een korg. Nee, ja. ik heb zo inderdaad zo'n uh, heimatorgeltje. wat je ook wel genoemd. Een Reizenorgel uit de jaren 50. De harmofoon. Die heb ik ook op mijn schoot zo. En uh, die heeft echt zo'n beetje zo'n uh, harmoniumklank. Ja. En je dacht: die laat ik maar thuis. Ja, ja, die. Ja. Uh, maar ik, ik dacht van, ja, het zou wel drie, vier nummers worden. Ik, dacht, ik had van je dat dat en dat was spelen. En, het kwaad uh, ja. is al geschikt en het ja. maar er is niks meer aan te doen. Nee. Um, uh, nou, zing, leest. Je, uiteindelijk is het dan toch weer een liedje geworden. Want je bent in de eerste plaats uh, toch eigenlijk wel muzikant, hè? Ja. Ja, de, meneer Prinsen had het over zes, uh, zes cd's, maar ik heb al, al acht cd's gemaakt. Heel veel. Ja, dus... Uh, Inderdaad. Ja, Laat en... ik je nog even introduceren. De korte bio uit uh, Oors Pop-encyclopedie schrijft het volgende. <coughs> Boomlange, nou, boomlang, 2 meter 6, nog steeds? Nee, uh, 2 meter 3. Ben oh, 2 getronken. meter oh, oké. Okay. Boomlange, zanger, schrijver, componist, die opvalt... dankzij innemende, licht-absurdistische liedminiatuurtjes. Talma, 1968, groeit op in het Friese Seurhuis te Veen... maar wordt muzikaal pas echt actief... wanneer hij voor zijn studie naar Groningen verkast. Nou, sinds 1996, uh, een enorme productie, wat je net ja. zelf al zei. Uh, CD's, acht CD's en boeken. En nu dus ook uh, die, die dichtbundel, uh, Laat het Orgel uh, Jammeren. Ja. Um, en, en, en zat het erin dan dat dat, dat toch weer muziek moest worden? Uh, nou ja, uh, je moet het natuurlijk ook, uh, ook live brengen. En tegenwoordig hebben uh, dichters sowieso uh, al de gewoonte om... Uh, een muzikant erbij te vragen om, uh, om, het, uh, om hun live te doen. Want anders is het te samen? Ja, dat. Uh, of te kaal. dat, uh, dat uh, heel veel literaire festivals. Die, uh, die willen ook altijd iets erbij. Anders dan, uh, daar ben je. Uh, en ik heb natuurlijk het voordeel van dat ik mezelf muzikaal kan begeleiden. maar ik hoorde al van. dat uh, zie en Eenmar Heijzer. die hebben precies zo'nzelfde apparaatje. Oh ja, die begeleiden ja. nu ook zichzelf. Ja, ja, ja. Nou, nee, ja, je weet niet of ze dat noemen, maar uh, het CBRN heeft een uh, eigen muzikant, Jaap van Keulen, geloof ik. Ja, ja. En uh, Immer Heijse, die heeft geloof ik ook een muzikant erbij. Dit is het nieuwe voorkomen van uh, de dichter. Ja, ja en, en het, het geeft uh, natuurlijk ook een beetje een soort sfeer. En zeker met het uh, ouderwets kofferorgeltje, dat geeft het een soort uh, sfeer. Waar ging stint... je nou weer over dat orgeltje? <laughs> uh, sorry, uh, ja, als je echt heel nieuwsgierig bent, dan moet je de komende donderdag maar komen in Perdue, in Amsterdam, maar uh, dan, dan, uh, dan is hij wel echt uh, meegenomen. Dan ja. presenteer je uh, daar je bundel. Ja. Je hebt hem afgelopen zondag, heb je de bundel in Vera Groningen ja. gepresenteerd. Hoe was dat? Ja, dat was hartstikke leuk. Ik, uh, ik had zes uh, gastartiesten uitgenodigd. en ik zat, ik zat steeds op het podium met mijn... Uh, Orgeltje en Synthesizer en dan steeds om en om, gastdichter en ik. En dan achter mij DJ Kezenova. die we zijn een soort duo ook, uh, we hebben ook uh, dat we samen de paleisrofie presenteren elke maand. We zijn heel goed op elkaar ingespeeld en uh, dat was een heel uh, mooie, mooie middag. Ja. Het begon, want zoals gezegd, je bent toch in de eerste plaats muzikant en daarbij, je hebt wel eens gezegd die boeken zijn leuk voor de bij. Nou geloof ik dat niet helemaal, of is dat echt zo? Nou, nee, ik, ik ben ook wel dat ik echt uh, de schrijverij wel serieus neem. Maar uh, ja, de muziek, uh, zeker, uh, ik denk van, uh, als ik, nu, ik, ben, ik ben nu nog in volle kracht van mijn leven. Dan, uh, en muziek vind ik toch het mooiste in principe. Dan uh, moet je dat nu, uh, de eerste decennia da, daar, maar je focus ja, op leggen. Ja, en als je schrijven over, kan je dan later Ja, worden. als je nog 70 bent, kun je nog achter je tafeltje nog zitten. Uh, ja. Je bent op te tekenen. En het begon allemaal met het, met het orgel in uh, Seurhuis de Veen, hè? Ja. Van, hoe heet hij ook alweer? Uh, van, uh, wie... De organist van de Greformeerde kerk. Oh, nee, ik, ik heb inderdaad... Uh, een jarenlang jarenlange orgelles gehad... van Geert van Heijden. En uh, Ja, we hadden eerst zo'n... Uh, zo'n orgeltje thuis. En later werd het een Johannes-orgel, uh, Zo'n zo mini-kerkorgel. Uh, als je dan uh, serieus met die... Uh, orgelles aan de slag gaat, dan moet je zo'n mini hebben dus Met van die pedalen uh, erbij, erbij en zo. Een mini-kerkorgel, ja. nou, wat zijn de afmetingen? Zoiets, hè? Dan Nou, dan dat is uh, nog, nog, nog, nog beter dan die piano daar. Uh. Oh ja? Ja, ja en uh, ook heel hoog. Met allemaal, allemaal ook, uh, registers. En dat paste wel bij jullie in de huiskamer? Ja, mijn vader heeft toen uh, flink geïnvesteerd. Dat was iets van 7.000 gulden toen. Zo. Hij, hij was toen ook heel sneu toen ik... Uh, van het ogel afbouwen en een moderne synthesizer met drums en bassen. Na hoeveel, hoeveel maanden was dat? Nou, nee, ik heb het toen jarenlang Ik heb ook uh, uh, mijn diploma's uh, behaald. Dus uh, ook vanwege het oefenen op uh, dat mini-kerkogel, ja, Johannesorgel. En want? Hoeveel oefenen je dan nog? Nou ja, op een gegeven moment dan moet je wel elke dag serieus oefenen. Uh, dat is minstens uh, half uur, drie kwartier. Ja. En dan in de huiskamer? Ja. Dus iedereen genoot daar ook van mee? Ja, mijn die vonden dat wel leuk natuurlijk. Ja. En, en uh, uh, spirituele, religieuze, gereformeerde... Ja, dat, nou ja dat, dat, dat heb je te maken met Bach en Händel en al die figuren. inderdaad. Dus dat is uh, wel, uh, meestal vanuit de spirituele kant. Ja. Ja. Kom je nog eens in de kerk eigenlijk? Nou, tegenwoordig uh, kom je als muzikant heel vaak in de kerk. Je hebt heel veel meer... Uh, de kerkelijke circuit was steeds meer aangeboord... Uh, om die kerkjes nog vol te krijgen, want die wordt natuurlijk nooit meer bezocht of voor een kerkdienst, maar nu meer voor optredens. Het zijn buurthuizen geworden ja, eigenlijk. Ja, ik ben nu ook gevraagd om een uh, muziekstuk te maken over de traktaris van Wittgenstein. Dat is ook weer in een Groningskerkje kerkje ergens. Dus dat, dat, uh, ja. En dan doet dat je nog wat, als je in zo'n kerk bent met glas nou ja, en het loop, heeft, altijd wel, Ik vind het wel een mooie akoestiek. Sommigen vinden het wat, soms wat te veel een galenbak, maar het uh, draagt altijd wel ver. Dus ook de stem en ook, uh, ja, ik vind dat wel mooi. Mis je het wel eens? Nee, nee, dat niet. Uh, ik vond het... Uh, het was geen echte verzoeking, maar ik ging toch niet altijd... Bezoeking uh, bedoel uh, je? Bezoeking inderdaad, maar het ging toch niet altijd even blij uh, in de kerkbankje zitten. Het nee. Nee. Ondanks het feit dat je dat orgelspel mooi vond, toch? Of... Ja, dat vond ik wel mooi. Dat, uh, uh, het ligt me, me, Sommige kerkorganisten die spelen wat voor zitten. Ik hou wel van een beetje bombas. Dat ze dan alle registers opentrekken en dan... Uh, dat je uh, een flinke tekeer gaat. Ja, en wat, de, wat was je favoriete stuk eigenlijk? Want dat kon je zelf dus ook doen. Uh, met de kerkorgeldiploma's. Ja, ik ben er al jarenlang uit. En ik heb het ook niet echt... Uh, ja, het was gewoon de, de bekende Toccato en Fuga van de Bach. Dat uh, is natuurlijk wel heel mooi. En, uh, tenminste, dat is echt zo'n typisch kerkorgelstuk. Uh, ja. Maar heeft dat wat je nu doet daar nog iets mee te maken? Ja, nou, is... ik, ik pak nog wel regelmatig uh, oude koralen of... Uh, of stukken uh, van Bach so, om te spelen. Dat vond ik altijd wel leuk. En, uh, de, ik heb ook wel via Bach heb ik, uh, bepaalde baslijnen... Uh, gewoon die ik ook in, in mijn spel heb. Gewoon dat, dat, die heeft een gewoon heel organische manier van, uh, van een bas... altijd in zijn uh, muziek zitten. En dat heb ik ook wel gewoon... Uh, en ik, dan? Dat, dat kun je op dat uh, kerkorgel... Uh, dat kofferorgeltje? Nee, nou, no, nee... Uh, die, dat die, doe je uh, toch niet op dat nee, die, die, Ja, inderdaad. Uh, nou, ik heb verschillende orgels natuurlijk wel, maar... Uh, Hoeveel orgels heb je dan? Nou, iets, iets van 11 uh, van of 12 of zoiets. He? Maar er, er zitten ook zin tussen, natuurlijk. En, uh, en, en elektrische pianotjes. Ja, en sommige. Ik was laatst in Elkmaar, uh, heb ik een uh, Honer Organa. Dat was van een jongen die. Uh, die had ook een heel prachtig orgel thuis staan. Maar die door een echtscheiding uh, had hij maar te weinig ruimte meer. En moest hij in een nieuw huisje. En, uh, met veel spijt heeft hij het verkocht aan mij. Maar ja, via maak Ja, Daar moet je het van naar... hebben, ja. En natuurlijk een Corder, dat oude Philips huisartje. Die hebben heel veel bands tegenwoordig ook. Dat is een beetje gemeengoed geworden, ook in de Nederlandse popmuziek. Maar die heeft ook een hele mooie eigen geluid. Dus dat is, uh... en, en hoe kwam je er nu toe als die muziek dan toch het belangrijkste is... en je gewoon in staat bent om liedteksten te maken... Uh, voor de band waar je nu speelt? Dat, hoe kwam je er dan toe om een dichtbundel te gaan... Uh... Ja, dat is uh, geleidelijk aan ontstaan. Want uh, ik zit al sinds... Uh, Begin jaren, midden jaren 90 bij de Hobbyrockers. De Hobbyrockers. Dat is een, uh, een groep Vriezen, een stuk of 7, 8, uh, die ooit uh, zijn gaan studeren in Groningen. En die hadden toen een paar bandjes en die verdienen wat te veel geld. Dus toen moest er een stichting komen. En toen was er ook een geheime zender en de super 8 filmclub en uh, allerlei uh, activiteiten werden ontplooid. En ze hadden ook een eigen orgaan, dat was de Hobbyrocker. En die bestaat nu al heel lang, vanaf uh, 92 ongeveer. Maar een soort geheim genootschap? Ja, nou, ja als mensen uh, abonnee willen worden, kunnen ze uh, zich abonneren. En, uh, er is nooit veel reclame voor gedaan. En ik uh, ben toen uh, een keer gerichten gaan schrijven. En de voorzitter die, uh, die vond het heel mooi. En die is, me altijd, uh, is me altijd blijven aansporen om dat uh, te blijven doen. Was dat Rensen uh, Sinkgraven? Nee, dat is uh, de Kees in Over, uh, Kees de Vries. Oh ja, Kees de Vries. Rensen Sinkgraven, dat is. Uh, Inderdaad ook een collega dichter een, uit Groningen, ou, ouders, stadsdichter ook van de stad. Ja, ja. Ja. ja. Maar goed, zo kwam je dus tot dat dichten. En, uh, uh, want ja, uiteindelijk is het toch muziek. Ik bedoel, wat is nou het verschil tussen een liedtekst en dat wat je net liet horen? Ja, nou ja, dat is inderdaad uh, soms een vage scheidslijn. Uh, maar toch vaak heb ik bij liederen heb ik toch vaak eerst de muziek. En dat Jan ook al een tekst min of meer in ruwe vorm hebt, Maar dan, dan wordt die tekst wel aangepast, vaak op de muziek. En uh, ja, nu heb ik dat weer meer andersom gedaan. Zodat, hmm. uh... Zullen we er nog één doen? Dat ja, Of, is goed. of ja. jij dan? Niet ja. we, maar jij. Ja. Um, welke? Uh, Zijn Huisterveen misschien? Ja, is goed. Ja. Ja. Uh, dat is dus het dorpje waar je vandaan komt. Ja. Eerst iets erover zeggen? Nou uh... Ja, ja Zijn Huisterveen, uh, uh, vroeger toen ik daar... Ik ben opgegroeid, het Heet het de Veen, het, het dorp dat leeft. Er was een bordje onder het plaatsnaambord. bord. Tegenwoordig is het de Veen zo gezellig, is er maar één. <lacht> ja, dus er woont iets van vijf, zesduizend mensen. De bekendste Veen is Joop Atsma, van CDA. Die woont er nog nou, steeds. Dat noem je ook iemand, toch? Die woont er nog steeds en je gaat ook altijd, laatst gewoon ook altijd rijden van de Veen naar uh, Den Haag. Maar ja, je moet het denk ik wel een beetje wantrouwen, die, die bordjes. want Ik uh, was laatst nog in Oude Pekela en daar stond uh, Oude Pekela een prima plek. Dus, ja, dat kan ook, natuurlijk voor alcoholisme <laughs> of incest of wat dan ook. Ik kan alle kanten op. Maar, uh, ja. En uh, ik heb begrepen dat er, dat, dat er echt fans van jouw werk zijn... die dan een bezoek brengen aan Seurhuis de Veen. Hè? En dat nou, dan ik heb een keer teven... van uh, Barbara Stok en Anne Soldaat... Die, uh, die hadden toen mijn eerste boek gelezen. En die Barbara had... Stok is striptekenaar ja. en Anne Soldaat muzikant. Ja, en uh, die hadden toen mijn eerste boek gelezen... en die waren toen een keer in de buurt of zoiets... en die dachten van uh, een keer het dorp uh, uh, opzoeken... Maar dat viel hem toen bitter tegen, inderdaad. Dus, uh, ik heb het hier misschien toch wat, wat, wat zonniger uh, neergeschreven dan het in werkelijkheid is. Oké, Surhuis TV. Ja, ja. kijk maar, Het zonnige Surhuis te Ja. Van dat dorp is er maar één. Stond dat er nou? Nee, zo gezellig is er maar één. Oh ja, zo gezellig is er maar één. Even een koptelefoon erbij: Mijn de Talma. Wel meteen waar zijn gezicht verdween. Schuchtere man met veel adempauzes, veel wegkijken waar het maar kan, wegkijken van het leven, is er huis te veel. Als er Ook al verlaat je net je huis, je moet er weer naartoe. Zou het dan niet mooi zijn voor deze man als hij zou leven met heel veel mensen in een huis met een grote slaapzaal? The fee. Oh, so, uh, the fee. So, the fee. So, the so, The fee. The fee. The fee. The fee. The fee. The fee. The fee. The fee. The fee. The fee. In een bed vlak naast elkaar, een lange nachtsoon en een mooi verhaal van de lekker ruikende slaapzaalmoeder. En dan praten heel hard lachen, het licht aanhouden net zo lang als je zelf willen, als je zelf willen. Is het Ja, Mijne Talma uit zijn uh, bundel Laat het Orgel Jammeren. En dit is uit uh, de meest vreemde uh, uh, afdeling, vond ik tenminste. De breingolfgestuurde spraakvervorming. Ja, het gaat een beetje over een uh, wat uh, zonderlinge, eenzame figuur in uh, Schruisterveen. Die je nog kent van vroeger of zo? Nou, min of meer. Hij is een beetje op een uh, persoon geënt, inderdaad. Hm. Maar daar kun je verder geen mededeling over. Nee, dat lijkt me beter van niet. Nee, ja, punt. Ja, ja, ja. ja. En, en uh, hij was verliefd op Johanna. Ja, Johanna Fiets. Johanna Fiets. Ja. En waarom was hij zo verliefd op Johanna? Fietz? Uh, nou ja, waarom. Die jij je... dan ook goed gekend hebt, waarschijnlijk. Waarom word je verliefd? Ja, daar staat nu wel in een gedicht, daar het beschreven. Uh, het staat uh, sowieso een mooi achterwerk, staat daar in. Ja, ja, dat vooral, ja. Het staat een heel mooi achterwerk. Ja, en ook uh, wel meer dingen, natuurlijk. Je wordt niet alleen verliefd op een achterwerk. Uh, nou, je zou ze de kost moeten geven. Ja. Nee, inderdaad, dat is natuurlijk wel uh, niet verkeerd, maar. Uh, maar, nou, maar met die jongen is het niet zo goed gegaan, geloof ik, hè? Maak ik een beetje op uit. Uh... Ja, klopt, ja. ja hij, uh, hij is nog wel een leven, maar uh, verder. Uh, daar, is ook, daar is misschien ook een beetje mee, uh, mee gezegd. Mm. Ja, ja. En dat was een vriend van je? Uh, nou, vriend is een groot woord. Het was meer een, een, een kennis, ja. Ja, ja en het is ook niet echt helemaal autobiografisch... maar een beetje, het is, uh, het is wel wat fictie uh, erbij aan de pas gekomen. Ja. ja, en hij kwam in de psychiatrie terecht. En, uh, nou ja, goed. De, um, de, hoe, hoe werkt het in jouw hoofd? Ik <lacht> bedoel, is er dan... De, ja, dan heb je daar ook bezig, de, de afdelingen gaan bijvoorbeeld over voetballers met snoren en baarden. Ja. En dat is een afdeling Groningen. Ja. En, uh, uh, en dan... Deze afdeling over die zonderlinge jongen uit uh, Seurhuis de Veen. Ja. Je jeugd, Zwarte Kerst... Ja, nou, mijn moeder zei gisteren ook van, uh, uh, gingen die kerstgerichten uh, over ons? En ik zei, uh, nee, dat viel mee toch? <laughs> ik, heb, ik heb nooit... Maakte ze uh, zich opeens zorgen? Nou ja, die dacht opeens van, uh, uh, heb ik iets gemist of zoiets? Maar, uh, <laughs> <laughs> nou, had ze iets gemist? Nee, nee ik heb nooit uh, uit kwaadheid uh, de kerstboom uit de pot gehaald... en uh, keihard op de grond meegestampt <laughs> en uh, door de kamer gegooid. Uh, nee. <laughs> maar ik, helemaal vrolijk was het ook niet, of wel? Nou, nee, nee, maar het... het, uh, het uh, het is een beetje. Het is ook, dit is ook wel weer een beetje gebaseerd op uh, een anekdote die ik heb gehoord van een uh, vriend van mij. Uh. Ja, maar, uh, nou, moet je hem eigenlijk wel even voorlezen? Oké, okay, ja, ja, ja. Die Zwarte Kerst, jij ja, zei om nou met een Kerstgedicht te komen. Maar hij, is wel, uh, hij is wel goed, vind ik. Ja, klopt. Maar uh, de, dan de eerste of de tweede? Welke uh, je hebt even Verrassingsbezoek eens, en zo, moeder en zoon. Moeder en zoon. Oké. Okay. De door moeder uiterst zorgvuldig opgetuigde kerstboom... wordt al na de derde woordenwisseling door zoonlief... met kluit en al uit de pad gerukt, een paar keer op de vloer gestampt... en vervolgens door de kamer gegooid. Hierop verlaat de zoon het huis, de kapotte moeder, ballen en lampjes... in ontreddering achterlatend. Ja. En dat gedicht is er dan opeens? Hoe? Gaat... Ja, ja. <lacht> nou ja, dit, uh, uh, het was toen ook zo dat... Uh, uh, dat er toen ook uh, een hobbyrocker in de kerst uitkwam. Dus dan, dan ga je daar een beetje over nadenken. Van uh, wat weet ik over de kerst te, te, te, uh, te dichten. Mm -hmm. ja. en, en dan heb je zo'n verhaal ooit eens gehoord. En, uh, ja. en dan komt het gedicht als vanzelf. Ja, nou ja, dit is een beetje een cyclus. Zo een klein cyclusje van drie uh, gedichten. En in de eerste gedicht dan, uh, over een, een, een zoon die na vier jaar weer thuis komt. En dat zijn vader dan in, in een soort vreemd van toenadering opeens uh, zijn rug opklimt. En dan het ook weer verkeerd afloopt. Maar dat ja, dat. Uh, ja, kerst is natuurlijk altijd wel een beetje een, een moeilijke tijd voor veel mensen. Omdat uh, met je dan een beetje bent gedwongen om uh, de familie op te zoeken. Hmm. En, uh, ja, dus daar gaat het een beetje over. Wat vindt jouw moeder trouwens verder van de bundel? Uh, dit was haar enige commentaar. <laughs> maar verder, vanochtend was ze erom. Uh, ze komen elke dinsdag om op te passen op uh, onze twee dochters. En ik moest even snel, want ik, moest, ik had ook nog andere afspraken vandaag. Dus dan, uh... dan komen ze helemaal uit te TV naar Zuidhoorn om op te Nou, dat, dat is niet zo heel ver, hoor. Uh, nou, is, uh, hoe dan? Nou, een kilometer of twintig. Hm. Nee, dat is niet zo ver. Nee. Als het mooi weer is, dan ga ik op de fiets. En dan komen ze, komen ze oppassen. Ja, dat En, elke en week, ja. dan heeft uh, zo'n mijn het uh, weer iets geschreven. Want het ja, is wel uh, ver verwijderd van waar je vandaan komt, toch? Ja, klopt, ja. Die, ja. die teksten van jou en, en de liedjes. En... Ja. ja, het is niet echt uh, des te luisterfans. Ja. Nee. En, en dan? Uh, de, de, de reacties, bedoel je? Wel? Ja. Nou, uh, ja, dat is altijd, uh, er zijn altijd wel een paar mensen die vinden schitterend. En uh, ja, de meesten die. Uh, die, die, die, die hebben er niet echt een mening over. Of die, ik heb ook tien jaar een column gehad in de Leeuwarden Krant. En dat, dat, dat, dat is natuurlijk wel meer een, een item dat mensen wel lezen. En de muziek die vinden ze dan wat gekker, zoiets. Maar de verhalen zijn natuurlijk een beetje, een beetje toegankelijker. En daar waren ze dan wel meer trots op ook? Ja, er nu? zijn natuurlijk wel wat gekke stukken tussen. Maar uh, de, de, de, over het algemeen uh, vond ik het wel mooi. Ja. En wat zei je moeder vanochtend dan nog, toen ze kwam? Uh, nou, dus we hadden niet zo heel veel uh, tijd met de uh, overdracht. Maar uh, zij begonnen uh, inderdaad over, die, uh, over dat kerstgericht van moeder en zoon. Waar het over ons ging. Maar, uh, maar dat was dus niet zo. Nee. <laughs> en en uh, wat, wat vinden, want, want hoe zien zij jou? Uh, ja, voor hen was het uh, sowieso een uh, voorslagen verrassing... dat ik uh, artiest ben geworden. Dat had ze uh, nooit uh, durven dromen en uh, ook nooit... Uh, Gewild misschien ook wel. Maar, maar dat, het, is, het is niet anders. Nee. En vinden ze het niet jammer van die studie geschiedenis? Ja, ja dat misschien wel. Ze hebben me ook wel wat geholpen natuurlijk mee. Soms met wat ondersteuning financieel gezien. En, uh, ja, dat, maar ja, ze hebben wel gezien dat het wel mijn roeping is. Dat het wel mijn lust en leven is. En dat ik uh, daar ken ook een beetje mezelf mee en, uh, nou ja, Je moet ook een beetje plezier in je werk hebben, nietwaar. Ja, want een gewone baan, dat zou niks voor jou zijn, hè? heb je wel eens gezegd. Nee, dat nee, klopt. Nee. Maar waarom eigenlijk niet? Uh, heb je daar een idee van wat er dan zou gebeuren? Ja, ik, uh, ik denk dat ik dan ook een beetje weg zou kwijnen of zo. Ik, uh, ik moet toch een beetje vrijheid hebben. Ik heb nooit een echte baan gehad, dus ik weet het ook niet natuurlijk. Nee, maar want die was dat... eerst heel lang werkloos, hè? Die ja, studie. Uh, dat was nog in, uh, in de goede jaren 90. Dan had je nog de kans om zo een beetje te ontwikkelen. Ik had de studie afgerond in 1994 en toen ben ik zes jaar toch meer of meer uh, werkloos geweest. Maar toen heb ik wel heel veel gedaan: qua kwam muziek en schrijven. En toen in 2000 toen kon ik mezelf gewoon bedruipen. Dus dat, uh, ja. nee, je bent de gemeenschap nog steeds dankbaar. Ja, nog steeds dankbaar. Ja. Ja, ja. <laughs> want toen begon je, want toen kwam je geloof ik in Groningen terecht. Ja, natuurlijk. Jij ja, was, was al in ja, Groningen ja, gestudeerd. Ja. En, en toen ontluikte de, de jonge mijnde Thalma. Uh, ja, nou, dat, dat heeft vreemd genoeg. Uh, heb ik mijn studie afgewacht. Ik heb mijn studie afgemaakt. Ik was Waarom al... eigenlijk? Uit plichtsbesef? Nou uitplicht? ja, ik denk het. Uh, en ik, ik had altijd moeite om, uh, om vrienden te maken in de muziek en zoiets. Dat, dat, ik heb het wel een keer in Polen gedaan, maar dat lukte niet. En, uh, en uh, ik, had toen wel, uh, ik was toen ook bevriend met Nick De Vries. En die zat toen ook in een band. En die vond mijn muziek toen ook altijd wel mooi. Maar die had dus zelf gewoon zijn eigen band. Mm -hmm. En toen. Uh, uh, ging een keer met Niek. Die uh, had me een keer geïntroduceerd bij de hobbyrockers. En uh, toen is het baaltje gerold. En die hebben toen uh, een, een, een. Dus die, die hobbyrockers waren dan die Vriezen die ja, in, ja. in Groningen waren. Ja, die hebben gastrudeer. mij toen echt ontzettend geholpen. Die hebben toen, uh, zonder dat ik er iets van afwist, toen uh, een vernieuwde single gepast van een demo van mij. En dat uh, werd ontzettend opgepikt in Vera door Peter Weningen en ja. andere mensen. En, uh, dus je maakte al liedjes, maar ja. je vond niet de mensen die dat de moeite waard vonden. En toen waren daar ook en ik was ook, ook, ook heel uh, terughoudend in om dat uh, aan andere mensen te laten horen hoor. Alleen maar aan goede bekenden deed ik dat. Zo. Hmm. En, uh, en waarom? Om, waar was je bang voor? Of wat, wat je nou je ja, en ik, ik, ja, ik had sowieso altijd. Ik, ik was ook altijd in mijn eigen kamertje bezig, uh, dus ik, ik had nooit. Ik, ik had ook nooit echt het idee om dat live te, uh, te gaan brengen. Ook, hm. zo. Dat, dat is daar uh, een beetje geleidelijk aan ontstaan. Van wie heb je het eigenlijk? Is er een of andere verre voorvader die uh, uh, schrijft ik lustig wel, uh, van, van mijn uh, moederskant, er is een uh, Couperus. Louis Couperus schijnt ook nog van familie zijn van heel ver. Maar, oh, uh, je uh, mijn, bent een nazaad van Louis Couperus. Ja, er is wel een stamboomonderzoek geweest. Uh, dat schijnt, schijnt, schijnt, schijnt zo te zijn, maar er uh, was ook een, uh, een oom van mijn moeder. Ja. Biense Westra, dat was een theaterregisseur. En, uh, en Reense Westra, is een neef van mijn moeder, is ook een bekende Fries acteur. Van theater en ook in al die films van Steven de Jong en Pieter Verhoeven, zo speelde hij altijd mee. Dus dat, dat was wel wat acteergeweld, uh, maar kwam uh, muziek en zo niet zozeer. Nee, nee, maar wat schrijfkunst betreft uh, kunnen we dus terug naar Louis Couper? Ja, ja, ja, ja. Ik heb niet uh, diezelfde uh, fijne pen, maar... Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> heb je alles iets over geschreven, of niet? Nee, ik heb, ik heb het nooit echt naar buiten gebracht. Het wordt gebracht. wel hoog tijd. Ja, maar ik, ik, ik, ik wil het ook wel een keer echt zwart op wit zien. Ja, er was een dominees dochter uit de, uit de familie kant, die had het een keer onderzocht. Maar, ja, Cooperis komt uh, dan voor oorsprong uit de 18e eeuw uit Schotland. Ja. Uh, Cooper. En dat is dan later Cooperis geworden in Nederland. Maar hoe dat allemaal Moet precies het allemaal zijn. precies zit. Nee. We zoeken het eigenlijk tot ja. op de bodem. Ja. Nog een uh, gedicht doen of een uh, liedje? Ja, dan doe ik eentje over Groningen dan. Oh ja. Groningen. Dat is het openingsgedicht. Uh, ja. Wil je je neus nog snuiten? Tussendoor? Ja, of dat je, misschien is misschien wel dat goed. Die, uh, want ik, mijn vrienden zijn ook al van. Uh, Gewoon je neus blijven snuiten, ook al is het lijf Iemand die heel vaak zijn neus op, uh, ophaalt. Sowieso, ook als je niet verkouden bent. Ja, het is een soort tik. Oh. Maar <laughs> dat is nu wel heel erg door de verkoudheid, denk ik. <laughs> ik zou niet in de microfoon. Nee, dat kan. Uh, ik noem nog een keer de bundel. Uh, laat het orgel jammeren. Ja. Mijn de Thalma heeft nu zijn neus gesnood. En het openingsgedicht uh, uh, heet Avontuur in Groningen. Nou. Oh, uh, ik wilde een, een, uh, een lied doen over een uh, bekend stadsgezicht. Uh, maar dat is uh, uh, ook maar, goed. Uh, nee, uh, oké, okay, de stadskabouter. Ja, ja, dat, ja. dat is een bekend uh, stadsgezicht. Het gaat over een klein mannetje met een kaal kopje en een uh, rossig ringbaard. Uh, een uh, rosse die, die vaak op zijn sportfiets... keihard door, door het centrum heen krost. Uh, dus, uh, een bestaande figuur? Een bestaande figuur, ja. En die, uh, Iedereen en... in Groningen kent hem? Nou, ik denk het wel. Hij fiest uh, uh, niets en niemand ontziend door de status. Oké. Okay. Maar... Nou, als die luistert, moet hij zich even melden. Ja. Klein mannetje met rosse geringbaart. Weet ja. hij dat je dit gedicht over hem hebt geschreven? Nee, nee. Ik zou wel leuk vinden als hij contact opneemt... mocht hij dit horen, want ik wil graag een videoclip met hem opnemen... Uh. Oké, okay, nou, al die mensen in Groningen die nu luisteren... en die deze man op dat racefietsje met het rossige ringbaardje ja. kennen, zich melden op onze website. Ja. Kijk, kijk, snel, snel... Daar komt uit het niets. De stadskapter op zijn racefiets. Met zijn handjes in de beugel trekt hij een fikse sprint. Hij heeft een rassige ringbaard, maar ziet eruit als een kind. Uit zijn bak men klinkt, bliep bliep, moderne. Sint zij ze muziek, razendsnel fietst hij door de stad. Niemand die ooit een goed gesprek met hem heeft gehad. Want bliep, bliep, bliep, bliep, Sint zij ze muziek. Kent. Niemand die hem hierover ooit iets heeft verteld. Hij heeft schoenmaat 24 met genoeg ruimte voor de tenen. Zijn huisje is groot genoeg voor een vrouw met lange benen. Maar zulke vrouwen moeten niks van hem hebben. Stadsgebouwten lacht erom, hij vermaakt zichzelf wel met keihard fietsen. Blip, blip, blip, blip, zinte, muziek. Zijzermuziek is goed voor de ziel van de stadskabouter. Na een paar uur fietsen door de stad heeft de stadskabouter er wel weer genoeg van gehad. Hij fietst naast zijn huisje, maakt een lekkere hutspot en pakt na het eten gauw zijn laptop. Een grote glimlach om zijn mond, want via www.amazon.com bestelt hij allerlei obscure synthesize platen uit Japan en de Verenigde Staten. Dit museum is goed voor de ziel van de stadskapitein. mijn de Talma, ja. uh, de stadskabouter. Is die nou echt zo klein of is voor jou nee, is iedereen echt klein. heel klein? Nee, die is echt klein. Ja, voor mij is inderdaad wel, uh, zijn mensen snel klein, maar deze is echt klein. Ja. En, en heb je hem wel eens aangesproken? Nee, want hij is zo snel vriest, dan kan ik ook niet <laughs> aanspreken. Uh, hij uh, hij uh, heeft zo'n walkman op en hij... Heet is het een of soort koerier dan? Of? Nee, ook niet. Nee. Het is echt een soort kabouterachtig iets. hij <laughs> <laughs> nou ja, heeft geen puntmutsje op, maar <laughs> verder, Bijna wel. Ja. ja. Maar dit zijn natuurlijk ook wel beelden... en mensen waar jij extra gevoelig voor bent. Uh, ja, dat, dat, die, uh, dat vind ik wel leuk inderdaad. Ja. ja. Want met Goomba, het, heeft ook, het is niet voor niks hè, dat je met hem uh, wel eens hebt samengewerkt. Ja. Dat absurdisme, het, het komt allemaal zo'n beetje in de buurt. Terwijl het toch ook allemaal heel begrijpelijk is wat je schrijft. Het, het ja. is absurdistisch. Het zijn vaak maar... wel uh, verhaaltjes, maar uh, soms met een uh, absurdistische uh, uh, kant. Ja. ja. Um, uh, we, we spraken uh, Rense Sinkgraven. Ja. Je collega-dichter uh, uit Groningen is stadsdichter geweest. En uh, hij zegt, <kwijnt> Mijn, dat is een, een typische Noorderling, stug. En zijn gezicht verraadt geen emotie. Nou kan ik dat trouwens niet helemaal beamen. Want Hoi. ik zie wel degelijke emotie. Maar goed, dat kan ook <laughs> nee. aan mij leren. Um, uh, uh, dat maakt hem ook mysterieus. Hetzelfde wat jouw uh, vriendin zegt. Hij is niet te peilen. Wat ik graag nog van hem zou willen, zegt Rense Sinkgraven... is een cd als van uh, Johnny Cash. Heeft hij dat al eens gezegd? Ja, dat, dat, dat zegt hij, uh, hij regelmatig ja. ja, Heel puur, met alleen or, uh, piano of orgel. Over zijn pijn en verdriet, waarmee hij tot zijn kern komt, zegt hij. Oh ja, ja. Ja, nou, we moeten dat maar een keer doen. Maar hij is het tegenwoordig wel, wel ook heel uh, modieus. Hè? Iedereen heeft zo tegenwoordig over Johnny Cash. Ook bij De Wereld Draait Door. Dan moeten ze op Johnny Cash-achtige manieren uh, eentje muziek maken. Dus, uh, ja. ja, en dan ben jij er al klaar mee, wou je zeggen. Nou, dat niet, maar... Uh, het is, uh, ik vind, de, de beste Johnny Kerstdag van vroeger de jaren 50. Maar, uh... maar het andere wat hij zegt uh, over... Uh, um, ik dacht dat je daarop bedoelde dat het modern is, pijn en verdriet. Maar dat is het natuurlijk niet. Um, heeft hij daar een beetje gelijk in? Dat je, uh, uh, ja, wat zal het zijn? Iets meer naar jezelf toe moet gaan in plaats van naar uh, die jongen uit Zeurhuis de Veen. Of uh, uh, de tuinkabouten, de, de stadskabouten. Nou, ik heb natuurlijk in mijn repertoire wel genoeg uh, autobiografische songs... daar wel genoeg uh, pijn en verdriet in zit. Maar dat was nog altijd met de band opgenomen. Renze wil het uh, dus heel kaal en, uh, en sober, denk ik, uh, horen. Ja. En dan komt het misschien wel uh, veel harder aan, inderdaad. Ja. Dus dat gaat nog een keer gebeuren? Uh, ja. ja, er zijn er genoeg plannen, dus uh, dat uh, gaat wel gebeuren. Maar het komt harder aan, bedoel je, als je niet het, ge het volle geluid van een band hebt... maar het zo kaal mogelijk houdt en dat het nou, dan ja, dichterbij is. Dan, dan, dan, dan, dan is de sang natuurlijk uh, meer voorop in, in de mix. En uh, dan, dan zijn die teksten die komen uh, nog duidelijker naar voren, denk ik, inderdaad. Ja. Goed, nou, uh, dat was het dan, mijn Natalma. Ja. Nou komt die tegel nog oh, ja. en dan ben ik benieuwd wat daarop komt te staan. Ja. Dit keer. Wat is het, uh, uh, acht, negen jaar later? Ja. ja ik, ik heb me weer laten inspireren, maar nu door mijn oudste dochter. Vijf is hè? Meike, ja. En uh, ja, dat is gewoon... Uh, Meike Thalma. Meike Thalma, ja, ja. Die had vandaag ook de bullen mee naar school. Die vond ze wel... Uh, oh ja? Die juffrouw die... Uh, die vond het wel leuk. Die, die ging ook de bullen samen met de andere vijfjarigen uh, behandelen. <lacht> Nou, dan komt ze waarschijnlijk een heel eind met uh, gaatjes prikken. Die had ik eigenlijk ook nog wel willen horen. Oh ja, dat kan we nog wel doen. Nee, dat kan qua tijd niet meer. Nee, mensen moeten die bundel maar gaan, uh, gaan aanschaffen. Uh, laat het, oorlog, uh, la, laat het uh, orgel jammeren. Uh, ik zeg zo ondertussen even dat op deze zender zo dadelijk uh, na achter... uiteraard twee dingen te horen is met Margreet Reintjes... Het gaat over de machtige sultan van Oman, waar uh, Beatrix, uh, Willem-Alexander en Maxima op dit moment op bezoek zijn aan het dineren. Vlaamse journalist Peter Verlinde kent het land goed en vertelt hoe de macht werkt daar in Oman. En natuurlijk aandacht voor Internationale Vrouwendag. En dat in de vorm van een gesprek met de pakistaans nederlandse Shirin Moussa. En wat uh, heeft uh, Meike Thalma? Ja, ja Meike zei onlangs, uh, uh, toen ik haar het lezen snel, werd, uh, uh, Toch gek dat je met zulke kleine oogjes uh, zoveel kan zien. Toch gek dat je met zulke kleine oogjes zoveel kan zien. Ja. Een aardje naar haar vaartje. Uh, ja, misschien. Dankjewel, je wel, ja. Dit was aflevering 2242. Morgen gaan wij smakelijk eten met documentairemaker Walter Grotenhuis. Tot dan. Radio 1 hey. Genstoff. NTR brengt cultuur. Elke dag. Nou wat we woensdag mee hebben gemaakt bij de provinciale statenverkiezing dat was dus echt een revolutie in Limburg. Het CDA was decennia lang almachtig in Limburg.